Half uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Vliegtuigbouwer Boeing heeft een essentiële aanpassing... aan het type 737 MAX... niet gemeld aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Dat blijkt uit onderzoek... van het Amerikaanse ministerie van Transport... dat in handen is van de persbureaus... Reuters en EP. Het gaat om wijzigingen aan het waarschuwingssysteem... dat de neus van het toestel automatisch naar beneden duwt... als het te snel stijgt. Vooral door fouten in dit systeem... crashte binnen een half jaar tijd twee vliegtuigen... in Ethiopië en Indonesië... waarbij meer dan 300 doden... File. De 737-MAX-crisis heeft Boeing al ruim 18 miljard dollar gekost. In Melbourne, in Australië, gelden weer strenge coronamaatregelen. De ruim 300.000 inwoners moeten vanaf vanavond vier weken thuis blijven om de recente stijging van het aantal besmettingen de kop in te drukken. Ze mogen alleen het huis uit voor zaken als boodschappen en werk. Tegelijkertijd wordt het aantal coronatests in de stad sterk uitgebreid. Tot nog toe valt het mee met de corona-uitbraak in Australië. Er zijn zo'n 777 geregistreerde besmettingen en ruim 100 mensen aan het virus overleden. In Zeeland heeft de politie vanochtend invallen gedaan in tientallen bedrijven en woningen. Dat is het gevolg van een groot onderzoek naar cocaïnehandel. Er zijn negen mensen aangehouden. De meeste invallen waren in het havengebied van Vlissingen. De medische toestand van Lara van Ruiven is verslechterd. De 27-jarige short trackster werd eind vorige week met een ernstige stoornis aan het auto-immuunsysteem opgenomen in een Frans ziekenhuis. In het weekeinde kwamen daar ernstige complicaties bij. Inmiddels is de wereldkampioen op de 500 meter twee keer geopereerd, maar haar toestand is nog steeds kritiek. Het weer. Het is bewolkt. Vooral in het zuiden van het land valt regen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog met af en toe zon. Maar verspreid kan er ook nog een buitje vallen. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig. Vrijdag is het wat droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, zandvoort, een zomerhit. -M -M. Dit is de zomer van ZFM met nu. Voor Zandvoort en de regio. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Als gisteren een bij Toontje lager was dat uit lang vervlogen tijden. Dus ook alweer meer dan 30 jaar geleden. Ergens het begin van de jaren 80. Toen Nederpop heel erg populair was. Ben jij ook zo bang? Erik Messi heeft de laatste jaren zelf een aantal nummers uitgebracht. En sterker nog, ik zag hem ooit nog eens een keer ergens zitten bij een concert van Doe maar. in 2016. Zat hij, geloof ik, één rij voor me. Dus wat dat er gaat. Ja, uh, ik, ik, ik zeg niks, maar uh, ik heb hem wel daar gesignaleerd. Uh, goed, dus dat zeggende ga ik uh, eventjes naar de actualiteit uh, van vandaag. Uh, net in het nieuws uh, gehoord. En het is iets wat mij toch ook uh, de laatste dagen toch in het achterhoofd een beetje bezighoudt. Uh, het uh, nieuws rondom de short trackster uh, Lara van Rijven. Ik sta er toch uh, bij stil. Uh, we hebben een... Uh, een jaar of wat geleden, wat zeg ik een jaar geleden. mogen meemaken dat ze dus die wereldtitel heeft binnengehaald. op de 500 meter bij het shortrekken. Maar het afgelopen weekend ging het eigenlijk met de gezondheid bergafwaarts. Dat had allemaal te maken met complicaties en stoornissen aan het immuunsysteem. En in de loop van het weekend was, wat ik al zei. ontstonden daarbij ernstige complicaties. waaronder inwendige bloedingen. Inmiddels is de 27-jarige Soort Trackster twee keer geopereerd. Maar dit heeft niet tot verbetering van haar situatie geleid. En haar toestand is nog steeds kritiek. Van Ruiven verblijft op de intensive care daar in Frankrijk... waar ze in kunstmatige coma wordt gehouden. Het is de verwachting dat deze situatie voorlopig niet zal verbeteren. Dan een, ook een statement van Jeroen Otter... de bondscoach van de Nederlandse shorttracksters en trackers. Want dat was wel duidelijk dat ook hij moest reageren. Lara vecht momenteel voor haar leven. Met ongelooflijk veel doorzettingsvermogen... heeft ze destijds op het ijs die wereldtitel behaald. Maar deze strijd is vele malen zwaarder... zegt Otter in die persverklaring. We leven allen enorm met haar mee... en hopen met heel ons hart dat ze hier goed uitkomt. Van Ruiven verbleef met de short track selectie in Frankrijk... voor een trainingskamp in het Franse Font-Romeu. En de nationale ploeg die zal daar voorlopig blijven om Van Ruiven tot steun te zijn. De afgelopen dagen waren er veel steunbetuigingen voor de short uh, Haar familie laat vanuit Frankrijk weten dat die reacties enorme steun zijn. Daar zijn we iedereen heel dankbaar voor. Eigenlijk heel erg dankbaar voor, zegt Van Ruijvers vader daarover. Nou, om daar ook nog even een schepje bovenop op te doen. Heb ik even besloten om uh, wat ik uh, van plan was uh, te gaan draaien. Met uh, Pat Benatar, True Love. Die even te laten varen. Het wordt even gewoon een pittige song. Om eigenlijk ook vanuit deze plek daar een bijdrage aan te leveren. En naar het welbevinden van een short die ooit op de 500 meter, eigenlijk vorig jaar, die wereldtitel bij de 500 meter heeft binnengehaald. De Pat Bennetter met Invincible. Soms moet je wat doen als radiomaker. En uh, dit is gewoon even een nummer voor Lara van Rijven. We zijn bij je in ieder geval. Um, goed, weer verder net uh, de, de actualiteit. Want uh, nou ja, de actualiteit is het niet helemaal meer. Maar het heeft wel met de actualiteit te maken. Want gisteren is, uh, of zijn de drie wethouders uh, geïnstalleerd. En dat had alles te maken met het uh, vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord met vijf partijen. VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid en GBZ, Gemeente Belangen Zandvoort. Natuurlijk uh, was er nog uh, ook een gesprek met uh, het CDA. De, de, ja, de, eigenlijk is dat uh, nog uh, een partij die de wethouder uh, levert. Dat is Gert-Jan Bluis. En ook Ben Zonneveld had een gesprek met uh, de voorman... Uh, in die raad van het uh, CDA Zandvoort, met Kees Metters. En dat is uh, waar we nu uh, naar gaan luisteren. Uh, meneer Metters, goedemiddag. Goedemiddag, Ben. Ook alles nog gezond bij de CDA? Ja, uh, nou niet helemaal. Oh. Ik heb genoeg uh, nu je het zegt, want uh, Rolf heeft een fietsongelukje gehad. Dat is ons schaduwraazief, weet je wel. En die is van het ziekenhuis terechtgekomen. Dus bij deze, uh, voor hem vanuit de beterschap. Hij is naar het vuur gebracht en uh, hij komt deze kans hopelijk weer uit. Dus nee, niet allemaal goed. Dit is heel vervelend. Zo. Nou, dan wensen wij hem ook beterschap en uh, dat hij maar weer gauw hier rond mag fietsen. Meneer Mettes... Dus... U heeft in de vergadering van 7 mei de indieners van het amendement verweten onbehoorlijk en ongepast bestuur te voeren. Zelfs een onbetrouwbare partner heeft u uh, ze genoemd. U gaat nu een coalitie aan met D66, dat is een van de indieners. Uh, hoe rijmt u dat? Uh, dat is uh, op zichzelf heel makkelijk. Uh, de gemeente Zandvoort heeft bestuur nodig. En uh, D66 heeft zich daarvoor beschikbaar gesteld. En daar hebben we dus week over onderhandeld met elkaar. Dus om bestuur in Zandvoort mogelijk te maken, uh, na de beschamende vertoning... Uh, is D66 een van de partners op dit moment in de coalitie. Maar ja, die uitspraken die u gedaan hebt, die zijn gedaan, is daarover gediscussieerd? Nee, daar ga ik niet over discussiëren met uh, de, de coalitie. De coalitie is van start gegaan, deze coalitie, met de bedoeling om er nou wat moois van te maken. Uh, sterk door de crisis. Sterk te komen. door de crisis? Ja, en uh, morgen mooier dan vandaag. En dat is uh, van het begin af aan de insteek geweest. En uh, Ik heb natuurlijk naar mijn voorgangers geluisterd. U heeft uh, heel veel vragen gesteld. U heeft ook veel antwoorden gekregen. En de essentie daarvan, en dat is de essentie voor het CDA, verbinden. Uh, wij gaan er met z'n vijven uh, vol voor. En dat zal het moeten, want dat is nodig. En we hebben het geld ervoor in Zandvoort. Dus de kansen liggen ja. er. Een, een, een sterk en stabiel beleid dat is, is zeer zeker nodig. En dat stond er twee jaar geleden in, in het raadsbrede programma. Helaas is daar uh, wat minder goeds uitgekomen... als dat wij met z'n allen wel uh, verwacht hadden. Ja. Um, u um, heeft natuurlijk heel graag en zeker ook over onderhandeld... dat uh, meneer Bluis weer wethouder van Financiën zou worden. Is daar veel over gesproken? Heeft u daar veel moeite voor moeten doen? Uh, niet veel moeite voor gedaan... Uh, want het ging in, uh, uh, nou, wel stevig. Dat hebben de anderen ook gezegd. Het was zeker stevig. Er uh, is natuurlijk ook wel een verrassing ingekomen. Als je kijkt naar toerisme en economie. Uh, sociaal. Sociaal beleid. Hè? CDA ja. is natuurlijk de partij uh, bij uitstek. En ik dank mevrouw uh, Koper van harte voor haar uitleg over dat belangrijke programma. Waar dus geen bezuiniging op komen. Dat raken we kwijt. Dat klopt. Uh, het is zo dat de heer Bluister zal dat niet meer doen. Hij heeft dat, vind ik. Uitstekend gedaan vanaf 2015. Maar uh, we zijn er nog lang niet. Integendeel, er liggen heel veel vervelende uh, punten die eraan zitten te komen. Die zijn ook genoemd door mevrouw Koper. Dus we hebben het hard nodig. Maar uw vraag, antwoord op uw vraag is. Wij hebben moeten uh, dealen met elkaar. En dat doe je als je gaat onderhandelen. Dus geen sociaal zaken meer. Wel gelukkig volkshuisvesting voor meneer Bluis. En financiën. En daar hebben we over onderhandeld met elkaar. Het uh, dus is een goede harmonie gegaan. Uh, uh... Het uh, mag uh, klaar zijn dat uh, meneer Bluis al uh, redelijk ver is... met zijn uh, financiële uh, nota's die, die, uh, die besproken moeten gaan worden. Uh, Volgende punt. En dat is eentje waar ik speciaal... heb ik die voor u bewaard als uh, oud-politieagent. Uh, uh, waar gaan we op inzetten over veiligheid en handhaving? Uh, we zien erop toe dat onze, iedereen zich aan de bestaande regelgeving houdt. En daaronder staat we handhaven wanneer de regels overtreden worden. Dat is natuurlijk uh, heel mooi, maar op de politie is bezuinigd, de bezetting is minimaal, de handhaving is uh, zwaar onderbezet, er loopt één koppel uh, per dagdeel. En als ik dan even naar het afgelopen paar dagen kijk, dan, uh, nou, de, de overtredingen zijn niet van de orde, er is weinig handhaving. Ja. Dits, dit zijn twee punten die nu in het coalitieakkoord staan. Uh, hoe gaat u dat aanpakken? Nou, het, het is natuurlijk uh, vooral zo dat uh, de burgemeester dat aanpakt, uh, Molenburg. En dat is niet verschuiven, in tegendeel. Want ik vind dat hij dat uitstekend doet. En de voorbeelden die u aanhaalt, die haalt u terecht aan. Uh, mensen zijn los. Uh, dus het begint daar wel bij. Hè. Het begint natuurlijk wel bij het feit dat mensen nu naar buiten mogen. En dat een aantal daar op een volstrekt verkeerde manier gebruik van maken. Door uh, uh, uh, met lachgas uh, te... Te gebruiken op de boulevard. Door uh, mensen daar uh, vervelend gedachten te tonen. Lawaai, overlast, noem maar op. En nee, uh, die zijn losgegaan. En dat is een heel slechte situatie. Uh, dat is natuurlijk nu gekomen vanwege uh, uh, die lockdown. En nu mag je weer vrij zijn. Molenburg, die komt uh, volgende week, aanstaande dinsdagavond. Met een, uh, uh, met een voorstel om de APV versneld bijvoorbeeld aan te passen op dit punt. Uh, dat het verboden gaat worden buiten de medische kant, je hebt het in de krant kunnen lezen, de waslezen, is onbegrijpelijk dat het nog toegestaan is. Uh, landelijk is men er ook mee bezig. Maar het is een van de factoren die mede beïnvloedt het gedrag van uh, jongeren die daar uh, de laatste dagen wel vervelend gedacht. hebben. Ja, nou dat, dat is... dat, en dat punt, dat pakt hij dus zodanig aan dat wij erover geïnformeerd worden en dan in een versnelde procedure daar al regelgeving voor uh, krijgen. En dat heeft de politie, die is al de politie nodig om op te kunnen treden. En die vragen daarom. Dus uh, het is uh, nodig korte klappen, efficiënt optreden. Uh, en als het even kan, met die expositie inzet. En dan moet natuurlijk Molenburg mee dealen met de andere gemeenten in de Kennemerkust. Dat is de. Dat? Met If You Love Somebody Set A Brief. Heeft hij hier nog wel eens een paar keer ergens gebruikt. Ook bij live concerten. Dat hij op een gegeven moment met een nummer bezig was. En toen speelde hij dat vooral ook nog even ergens tussendoor. Goed, dat bracht de tijd op zes minuten voor half twaalf. En we waren bezig met het interview met Kees Metters... waarin hij onder andere inging op bijvoorbeeld het lachgasverhaal. Maar ook was de vraag van Ben Zonneveld... ik ken hem een beetje langer dan vandaag over de handhaving daarop. Want dat gebeurt in de ogen toch volgens... niet alleen volgens Ben Zonneveld, maar ook volgens meerdere ja. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Al die plannen en ideeën en regels die dan ingesteld zijn. Maar hoe zit het dan eigenlijk met de uitvoering ervan? Dus de handhaving ervan? Nou, daar had Kees Metters het dan ook over gehad met Ben Zonneveld. Het tweede gedeelte gaat ook verder met Ben en met Kees Metters van het CDA. Dat, is, dat zijn mooie uitspraken. En het, het voorstel van meneer Molenburg over lachgas. Dat is allemaal heel mooi om dat aan te nemen. Maar dan kom ik toch terug op het, uh, op het punt dat we moeten handhaven. Er is duidelijk een tekort aan handhaving in Zandvoort. Dat zal niemand ontkennen. Uh, ik hoor het namelijk zelf van uh, politie en handhaving. Wordt het niet tijd voor een raadsvoorstel van een grotere capaciteit aan uh, politie en handhavers? Uh, het is absoluut nodig om uh, uh, daar op heel korte termijn over te praten. Uh, ik wil dat ook doen binnen, uh, met de coalitie. Uh, dus uh, uh, daar zult u dan van horen. Ik wil daarover praten. En dat is ook een oproep die de burgemeester gedaan heeft. Dus wij zullen daarover uh, in gesprek gaan. Het is natuurlijk wel zo, en dat is niet nieuw. In heel Nederland is het tekort aan handhaving. Dat heeft maar met één ding te maken. Dat mensen zoals het even kan zich wat aan regels gaan houden. En wat respect voor gedragen. En dat kunnen we niet oplossen. Met ik weet niet hoeveel handhavers. Maar uh, op momenten dat het piekt en er is overlast. Dan moet je er staan. Dan moet je ze vandaan weten te halen. Uh, waar dan ook in deze, in deze regio. En daar ligt wel degelijk een uitdaging. En om nog eens te kijken. Doen we het ook handig met onze handhavers uh, op dit moment. Dus uh, wat uh, ons betreft. Uh, zegt het als CDA. En ik ben van overtuigd namens de coalitie. Wij daar zullen daarover op. Heel kort het te weinig gesprek gaan. Uh, als ik naar de... Portefeuilleverdeling kijk, en u heeft dat zelf al een beetje aangehaald dat een aantal uh, zaken, zoals zorg en welzijn de, en, en dat de zaken bij uh, meneer Bluis weg zijn. Ja. Ik wil ik nog even ook de portefeuille circuit erbij noemen. Mm -hmm. uh, dit zijn dingen die gaan waarschijnlijk naar een wethouder die uh, nog niet aangesteld is, maar waarschijnlijk iemand is van, van die niet echt zand voorste inlezing heb. Dat uh, dat, uh, dat is uh, waarschijnlijk zo. Ik moet het antwoord nog even schuldig blijven, omdat ik niet weet met welke kandidaat D66 komt. Hij komt wel van buiten, dus daar heeft u absoluut een, uh, een punt. Uh, maar dat kan snel gebeuren. En uh, het is natuurlijk altijd zo dat we op dit moment de mazzel hebben, maar het. Voor Zandvoort, dat twee wethouders terugkomen die enorm ingeschoten zijn. En dat geldt dan met name voor de heer Bluis. Hij heeft de vorige periode meegemaakt en deze periode. En mevrouw Vrij heeft ook twee jaar ervaring inmiddels. Dus waar die een beroep op kan doen. Een duurder woord is collegiaal bestuur. Je zult elkaar natuurlijk gaan ondersteunen. Het is wel degelijk zullen anderen er ook wat van vinden en zeggen van... heb je daar wel aan gedacht, heb je daar aan gedacht? Want zo... Dus op die manier wordt er gewerkt binnen een college. En daar heb ik met uh, name de ervaring die er nog in zit... vertrouwen in. Wat zijn voor u de, uh, de, de, de grote winstpunten van dit coalitieakkoord? De grote winstpunten die zijn... dat we onderhandeld hebben en elkaar gegund hebben. En dat is uh, vandaag bij u het programma... Uh, wat u, vind ik, uitstekend gedaan heeft aan de orde geweest. En we hebben mijn collega's... Uh, Martijn Hendricks, Maaike Kopen, en ik hoorde ook GroenLinks daar iets over zeggen, hebben daar voorbeelden van gegeven. Het voorbeeld van het circuit. Formule 1 voor Zandvoort belangrijk, toeristisch, economisch. Uh, op naar de, naar de eerstkomende Formule 1. Maar tegelijkertijd, net wel, uh, op overlast, uh, als je dat geeft bij je omgeving, en we gaan we er ook in die gesprek. Er zijn meer van die voorbeelden. De andere samenwerking heeft u aangehaald in het eerste gesprek met de heer Hendricks, Martijn. En uh, het is wel degelijk zo dat we daar een succes van uh, willen maken. Maar niet weglopen voor het feit dat we dus geld, en dat is niet gezegd, wel degelijk geld vrijmaken. De komende begrotingen in 2022, 200.000 en 300.000 euro. Om het te verbeteren voor Zandvoortsers uh, als het gaat om dienstverlening wat dat betreft. Want daar zitten haken en oog ogen aan. En u heeft die reactie van het CDA daarover ook gelezen. Wij ja. zijn mening, dat weet u ook, dat uh, uh, teruggaan is wat ons betreft geen optie, zeker niet het financiële oogpunt. Maar dan zullen we een veel langer gesprek moeten houden. Dus ik wil aangeven dat er, uh, en dat geldt voor GBZ, met uh, respect voor het parkeren, je zult daar de inbreng van uh, GBZ vinden. Met andere woorden, de basis is gelegd om nu niet te kibbelen, maar met elkaar positief aan de slag te gaan met onderwerpen die nog zijn blijven liggen en voor standvoort heel belangrijk zijn. En die mogelijkheid die bestaat nu. We hebben dat uitgesproken met elkaar. En een coalitie is een coalitie. Dat is geen vrijblijvend geheel zoals het met een raadsprogramma was. Daar zullen we dus van tevoren met elkaar over praten op het moment dat er situaties voordoen die gaan knellen. En zo hoor je met elkaar om te gaan om een daadkrachtiger en resultaatgerichter bestuur in Zandvoort te krijgen. Dus ja, u merkt aan mijn stem ook dat ik er zin in heb. <lacht> Wij willen graag verbinden... Uh, en Zandvoort vooruit helpen. En we hebben een fantastische kans... vanwege het feit dat wij een financieel... uitermate gezonde gemeente zijn. Zelfs een rijke gemeente. En u heeft dat ook van mijn collega's gehoord. Waardoor er natuurlijk veel mogelijk is... en we gelukkig... Uh, antwoord kunnen geven... op datgene wat in Zandvoort speelt. En ik wil met name ook nog wel een lans voor dat sociale domein en de jongeren. Want dat is hard nodig. Ik merk het zelf als ik in het kader van Caritas... vandaag gezinnenbezoek voor vakantiepercentje, het is hard nodig om dat vast te houden en te verbeteren. Want die mensen, die maken ook deel uit van Zandvoort. En dat had je ook kunnen verwachten van mij als CDA, dat ik dat zeker nog zou zeggen. Ja, nou dat, uh, uh, dat is een, een punt van het CDA en ook van de PvdA. En ik, uh, nou, ik kan het alleen maar beamen dat jullie daar uh, een goed statement hebben gemaakt in het coalitieakkoord. Want daar zal zeker wat aan gedaan moeten worden. We hebben moeten onderhandelen en daar hebben we ook dingen voor aan de VVD ruimte gegeven. En dat zijn de voorbeelden waarin u naar vroeg in uw, uh, in uw net even. Ja, we hebben moeten onderhandelen met elkaar en dat duurde even. En dan moet je natuurlijk nog een heleboel uitwerken. Maar als die basis er is en we willen met elkaar uh, uh, Zandvoort vooruit helpen, zoals die mooie tekst dat zegt, ja. zonder het sperk door de crisis, dan gaat dat lukken. She flashes through my head And I can't control her She strikes my stories, cuts them in the head Leaves a delusion I'll fly through my body dingen uit uh, Noord-Holland uh, komen... blijkt wel uit dit nummer... van Rowan. Het uh, is een... Uh, tweetal. één uh, heer en één dame. En ze komen uit... Zaandam. En daar... Uh, is dit nummer uh, van gemaakt. Uh, eigenlijk uh, de single op dit moment... Part of Her. En ze hebben de EP... Uh, sinds een... Uh, nou, geloof ik... Uh, twee weken geleden hebben ze die uitgebracht. Uh, een ander verhaal... Uh, wat ik af, uh, afgelopen donderdag... Uh, in de uitzending van de alternative FM... Uh, heb... Uh, gedaan is een telefoongesprek voeren met Daphne Hosland van Kafka. Want het uh, nummer dat komt hier ook uh, regelmatig voorbij. Maar wie zijn die mensen van Kafka? Nou, ik had uh, dus zoals gezegd uh, afgelopen donderdag een gesprek met uh, Daphne Hosland die in het verleden ook nog een andere uh, damesband uh, heeft gehad. Een damesgroep moet ik eigenlijk zeggen. Zazi. En voor die mensen thuis die uh, denken van... ja, dat heb ik volgens mij eerder gehoord. Nou, ze zijn ooit nog eens een keer bij Jeroen Pauw uh, te gast geweest... toen Jeroen Pauw zelf het... Uh programma deed eigenlijk aan het eind van de avond. Toen zijn ze daar een keer uh, ja, geweest en toen heeft uh, Jeroen Pauw daar het nodige uh, over gevraagd en over verteld uh, met diezelfde Daphne Hotland uh, daarbij, want die maakte toen onderdeel uit. En het uh, gesprek uh, wat ik had, dat ging natuurlijk over Kafka. Hallo. <laughs> ja. uh, want jij uh, ben, maakt samen met uh, Frank van Kasteren vormen uh, jullie Kafka. Nou, Frank is voor ons geen onbekende, want die heeft hier nog ergens, ik geloof, in 2019 nog hier een wervelend optreden gegeven met zijn Nederlandstalige werk, wat hij toen had. Dus, dus ja, dit is, was totaal iets anders, want toen ik op een gegeven moment keek naar wat hij wat doet, samen met jou, dat is helemaal ja, een, ander, een totaal andere richting, Kafka. Klopt, ja. Ja, want we omschrijven het zelf eens. Uh, ja, voor mij is het eigenlijk ook iets heel anders. Omdat mijn achtergrond uh, heel... Dus ik kom uit de lichte muziekhoek. Mm -hmm. Dus ik heb ook veel klassiek piano gespeeld altijd. En uh, met mijn bandje Zazie. Altijd dat was, speelden we chansons en lichte, Franse, of lichte popnummers ook. Mm -hmm. en, uh, en Frank heeft eigenlijk veel meer een rauwere achtergrond. Mm -hmm. En uh, wij, wij dachten eigenlijk heel lang... Dat, we hebben heel veel projecten samen gedaan. En we dachten op een gegeven moment van... misschien moeten we eens kijken wat er gebeurt als we samen gaan schrijven. Gewoon bewijs van, hm. van experiment En dat beviel eigenlijk zo goed... dat we al vrij snel een heel album bij elkaar hadden geschreven. Ja. ja dat is ook iets wat mij opviel uh, bij um, jullie fondsenwerving... via de crowdfundingsplatform uh, voor de kunst. Daar vertelde je ja. dat uh, min of meer eigenlijk ook. Hè? Dat, dat, uh, het was van oorsprong experimenteel. Maar het is zo ja. goed... Uh, Uitgepakt. Ja, ik vind het ook uh, wat, dat, wat dat gaat. Want anders uh, had ik het uh, niet zowel in de ochtenduren als uh, hier in dit programma. Uh, ja, uh, veelvuldig alle aandacht aan uh, besteed. Maar ik geloof dat het ook opgepikt is uh, door de grotere zenders, dit, uh, ja, dit werk. Radio 1 en 2 hebben het ook al gedraaid. Dat ja. is wel echt heel leuk. Ja. Ja, en... Hoe is dat gegaan? Hè? Want dat vind ik ook eigenlijk best wel uh, interessant om uh, te weten. Hoe het gegaan is dat? Ja, is terecht... ja bij hoe je bij, bij die landelijke zenders terecht mee gekomen. Hoe is dat gegaan? Uh, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk hebben we dat iemand anders laten doen. Dus wij hebben een uh, radioplugger ingehuurd. En die is met de ah. langs langsgegaan bij radiostations. Ja. En, uh, en die hebben dat dan... Uh, blijkbaar opgepikt, dus die krijgen elke dag heel veel nummers natuurlijk, heel veel nieuwe singles. Mm -hmm. uh, en soms vinden ze het niks en soms wel en wij hadden dit keer geluk dat ze dus positief reageerden en het wilden draaien. Ja. Uh, dit is dus een single en jullie verklappen al uh, dat, uh, dat jullie al wel genoeg hebben voor het materiaal, uh, voor een heel album. Ja. Uh, is ja. dat ook uh, de bedoeling dat dat uh, gaat komen dit jaar nog? Uh, niet dit jaar. Dus, uh, we hebben eigenlijk uh, niet alleen een album, maar ook een EP uh, klaarstaan. Dus ja. we gaan, na de zomer komt een EP met vier nummers. Ja. Dat zijn eigenlijk meer akoestische nummers. En uh, dan in februari 2021 komt het album. Oké, okay, dus, dus uh, voor de mensen die uh, nu al liefhebbers zijn van Kafka... Uh, is het eventjes om uh, in ieder geval de EP uh, uh, leuk voor de heb. En dan uh, is het al eventjes, ja, uh, dan hebben we dat alvast. En dan is het dat lekker maken voor het album. Wat dan inderdaad uh, ja. volgend jaar gaat komen. Dus... Ja, en de, en de EP's zijn, zijn echt andere nummers dan op het album komen. Dus hmm. uh, ja, op zichzelf staat het ook al heel leuk, denk ik. Ja, bewust uh, gekozen om het op die manier te doen. Eerst een wat akoestisch uh, verhaal en daarna een andere ja. een andere muzikale richting? Um, ja, een beetje wel, omdat we veertien nummers hadden die uh, waarvan een deel wat elektronischer was, uh, de, de, waardoor het niet echt goed bij elkaar paste. Hmm. En toen dachten we, nou dan delen we het gewoon op. In wat meer akoestisch en wat meer elektronisch. Ja. Uh, er valt dit nummer, uh, Goldfish. Waar valt dit onder? Is dit weer wat meer de elektronica-kant op? De elektronica. Uh. Nou, eigenlijk meer, uh, dat valt meer. Dat komt op de akoestische EP. Toch dus met elektronisch dan hebben we het echt over oude synthesizers die eronder worden gelegd. Ja. Uh, wie van jullie twee is bedreven met de synthesizer? Um... Ja, nou, dat is een goede vraag. Maar ja. ja. Uh, maar, of piano toetsen speel ik. Alleen Frank, die heeft echt die, die, heeft echt die liefde voor het, het uh, zoeken en googelen naar van die oude vintage instrumenten. Dus hij speurt ze op en hij, hij uh, vindt het echt heel leuk om allemaal uit te zoeken. Ja ja nou ja en, j, jullie maken me al heel erg nieuwsgierig maar jullie hebben me hart al gestolen met, uh, met dit nummer hoor want anders had ik oh, wat goed, wat goed, ja, ja dus uh, dus wat dat er gaat uh, ben ik al vrij nieuwsgierig van, uh, van hoe ja ik ben nu al ik, ik, zou, ik zou willen dat het nu al 2021 was maar... oh, ja ik heb er ook echt ik moet zeggen dat ik, het, ik vind het lastig om zo lang geduld op te brengen ja nou ja dat heb ik ook ik ben uh, ik, we leven in een tijd dat we eigenlijk geduldig moeten zijn verplicht ja maar uh, soms uh, werkt dat uh, wel tegen, uh, tegen mij hoor, ja. wat, wat dat gaat. Maar dat, dat, <laughs> uh, is dat ook een beetje een eigenschap van jou? Dat je ongeduldig uh, kan zijn? Ja, absoluut. Ja? absoluut ja. Ja. Ja. Ik wil het dan meteen allemaal, uh, meteen allemaal naar buiten brengen en delen. Ja. Uh, ja, van kijk, dit hebben wij gemaakt. Een beetje vol ja. trots uh, laat, laten zien ja. aan, uh, aan wat dan ook. Ja. ja, en we zijn ook nog met een videoclip bezig die bij Goldfish hoort. Ja. En dat wordt steeds uitgesteld. Hmm. Uh, dus, dus dat, dat vind, ik ook, dan ben, vind ik ook heel ongeduldig. Ja. Moet je niet zijn, denk ik, hoor. Waarom denk je van niet? <laughs> nou, ik denk van, van... Dan kan het alleen maar beter worden. Ja, dat is waar. Ja, ik, dat, dat gevoel, dat begrijpt mij. Het is, het is, uh, kijk mij ik heb een wijze moeder ooit uh, uh, gehad. Die is uh, vier jaar geleden overleden, maar goed. Uh, de wijsheid van mijn moeder was altijd... Komt tijd, komt raad. Ja, dat is waar. Dat is een goede tip. Ik denk, ik denk dat bewaar ik vaak als mantra. Dus dat uh, is dan ook gelijk meteen het antwoord op je vraag. Van, uh, van waarom ik dat denk. Dus um, is dat, Goldfish. Is dat wat ik geleerd heb van dit gesprek? <laughs> uh, Goldfish. Um, uh, jullie hebben iets uh, erover losgelaten. Uh, maar ik ben ook zelf een beetje goed gaan luisteren. Het is toch iets van, van ja jongens, uh, het, het leven is, het is niet alleen maar klatergoud. Wat er, uh, wat er klinkt eigenlijk. Zo, zo kwam het bij mij over. Nee, klopt. Zeker in deze tijden komt er gewoon naar boven dat er in het systeem wel van alles uh, is wat niet echt klopt. En dan heb je zeker ook machtsverschillen, maar bijvoorbeeld ook nu het racisme, wat opnieuw opduikt en mm. steeds maar niet verandert. Uh, en in Goldfish bezingen wij eigenlijk de, de Healing Day of de, de plek waar harmonie is. Want, uh, want de goudvis staat in het boeddhisme symbool voor harmonie. Mm. Ik vind dat het boeddhisme ook heel veel mooie wijsheden heeft. Dus daar kijk ik vaak naar. Dus, dus ja, wat dat er gaat, denk ik, dan is het nu helemaal mijn nummer geworden. Maar goed, zullen we dan maar Goldfish gaan draaien, Daphne? Leuk, nee, graag. Ja? Ja. Nou, dan komt hij dan nog een keer. If you go there, please don't be afraid. Meet me on the healing day. Tell them about the money makers and the big machines. Tell them about the lonesome strangers on the filthy streets. And the water moves, the water flows. What is made of wood? We'll go hop in smoke. And the water moves, the water flows. What is made of love? We'll go to heaven. If you go there when the sea turns grey, meet me on the healing day. Tell them about the hazy nights and the foggy mornings Tell them about the riverside and the moonlight stories Er zat uh, een beetje een uh, bekend sampletje in. Tenminste, uh, hij uh, klonk een beetje bekend in de oren. Volgens mij zat hij uh, een beetje verstopt in, uh, in uh, dit nummer. van Michael Jackson. Er zat iets van een sampletje in waarvan ik dacht... nou, daar leek het verdacht veel op dat het ergens uit dit nummer vandaan kwam. Van Michael Jackson met They Don't Care About Us. Het is, even kijken, acht minuten voor twaalf. Dat moet dus een beetje opschieten als het gaat om even wat, wat nummers... die ik nog gedraaid wil hebben. Laat ik nog eventjes een beetje een fijn nummer horen... wat eigenlijk ook best wel in de ochtend past... Hanneke Laura met new To the stars and night sky, say the moon, let's make this up, where they should find love. lighten up just lighten up now we are stronger wiser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 Then mm -hmm. Kijk aan, de Hanneke en Laura was dat met nu. De laatste, dat is zoals gebruikelijk een nummer van Howard Jones. Maar deze heb ik er ooit nog eens een keer bij gezocht... toen wij het film, de film Stil in Zandvoort hebben gemaakt. Er ja, moest een stukje muziek bij komen. En wat is er dan mooier als je dan op een gegeven moment denkt... van hey, dit heeft ooit te maken met de oorsprong van de aarde en de aardkloot... Want dat uh, is de strekking van het uh, verhaal. En dat nummer dat is in 1985 uitgebracht. Jawel. Um, dus tot aan 12 uur ga je deze horen. En morgen op deze plek zit Walter Sands. Ik zeg veel plezier. Dag.